met het NOS-journaal. Grote investeerders roepen McDonald's en negen andere fastfoodketens op... om te stoppen met het grootschalig gebruik van antibiotica... bij het produceren van vlees. Veel bacteriën zijn resistent geworden tegen antibiotica. De investeerders vinden dat ze alleen gebruikt mogen worden... voor de behandeling van zieke dieren, niet om ze extra te laten groeien. McDonald's zegt in een reactie dat het al probeert... het gebruik van antibiotica terug te dringen. De Belgische politie heeft vanmiddag drie mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de aanslagen in Parijs in november. Volgens Belgische media werd het drietal opgepakt tijdens een huiszoeking in Ukkel ten zuiden van Brussel. Mensen die hun zwart geld in het buitenland te laat melden bij de fiscus krijgen vanaf 1 juli een hogere boete. Staatssecretaris Wiebes verdubbelt de boete van 60% naar 120% van de ontdoken belasting... Hij reageert daarmee op de recente onthullingen over het wegsluizen van geld via Panama. Wie zijn buitenlands vermogen helemaal niet meldt en wordt betrapt... kan een boete van 300 krijgen. De man die in 2014 met zijn speedboot een dodelijk ongeluk veroorzaakte... op de Vinkeveense plassen, gaat in hoge beroep tegen zijn straf. Ook het OM doet dat. De rechtbank legde vier jaar cel op nadat er acht jaar was geëist. De rechtbank vond dat er geen sprake was van doodslag... omdat de man het ongeluk niet met opzet had veroorzaakt. Schaatsers Jan Blokhuizen, Bart Swings en Brittany Bowe... moeten op zoek naar een nieuwe ploeg. Hun huidige ploeg, Stressless, houdt op te bestaan. Manager Bart Veldkamp is er niet in geslaagd een nieuwe geldschieter te vinden... nadat het Noorse meubelbedrijf bekendmaakte... na dit seizoen uit het schaatsen te stappen. Ook Corendon en Continu hebben al aangekondigd te stoppen als hoofdsponsor van hun schaatsploeg. Het weer bijna overal droog en zonnig. Het is 16 tot 18 graden. Vanavond vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. Morgen eerst in het noorden nog regen of een bui, maar later wordt het overal droog. En schijnt soms de zon bij maximaal tussen 13 en 16 graden. Dit was het NOS. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Hoeverlaken 5 kilometer ligt daar een ijzeren paal op de weg. De nasleep van een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Battenverdorp en Amstelveen 4 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum file rijden tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Hardingsveld-Giessendam. En richting Rotterdam tussen Goorkum en Hardingsveld-Giessendam. Een kapotte auto op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Knopen te plein over 9 kilometer. Een ongeluk op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Evening en Lexmond 3. De N44 vanaf Leiden naar Den Haag bij Wassenaar, 2 kilometer. En op de N201 Hoofddorp-Hilversum tussen Aalsmeer en Meidrecht over 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Van Zandvorf op 106.9. FM Girls do Don't think about me internet, internet. internet. internet. www.cfmzantvoort.nl I free changing my views. This is a far cry from what I know, cause all I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 Never built to last. I better run than chase, and I will find.